Eerst geboren uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat vannacht in haar woning buiten de enkpoort 40 is overleden Willemijntje Elisabeth Schroten Speelman in de leeftijd van 77 jaar. Donderdag om 12 uur zal hier in de kerk de rouwdienst worden gehouden. Waarna aansluitend in Zwolle de begrafenis zal plaatsvinden. De gemeente wordt verzocht de kinderen en de verdere familie te gedenken in uw gebeden. De collecten in deze dienst: de eerste zal bestemd worden voor de diaconie, speciaal voor het jeugdwerk van Revelation. De tweede voor de kerk, bijzonder voor de verwarming. En bij de uitgang is er een collecte voor de kerk, het onderhoud van de kerkelijke. Gebouwen tot zover de afkondigingen. Gemeente, wij gaan samen zingen uit Psalm 86 en daarvan de versen 3 en 6. Psalm 86, vers 3: Heer door goedheid aangedreven, zijt gemilten het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. En ook het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. De versen 3 en 6 van Psalm 86. Gemeente met de kerk van alle tijden en plaatsen noemen wij nu beleiden... is van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. Wij doen dat met de woorden van de twaalf artikelen. En samen zingen we daarna uit Psalm 119, vers 1. Welzalig zijn de oprechten van gemoed die ongeveins des wet betrachten... die hij op het spoor der godsvrucht wandelen doet. Psalm 119 en daarvan het eerste vers. Nadat wij eerst ons geloof hebben beleden...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 Ten de derde dagen wederom is opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, al waar hij zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader... van waar hij zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de heilige geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden de wederopstanding van ons lichaam en een eeuwig leven. Amen. u vindt de schriftlezing voor vanavond in het evangelie naar de beschrijving van Johannes en daarvan het eerste hoofdstuk de versen 1 tot en met 18. En het tekstwoord voor de prediking vindt u in vers 14b. Ik noemde u al schriftlezing, het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 18. En het tekstwoord vers 14b. Dan willen we samen Gods woord vanavond lezen. In den beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in den beginnen bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven en het leven was het licht der mensen... En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Daar was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtig licht... Hetwelk verlicht een ieder mens komende in de wereld. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt. En de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zo velen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven, kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven welke niet uit de bloeden, nog uit de wil des vleeses... noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd... een heerlijkheid als des enige geboren van de Vader... vol van genade en waarheid. Johannes getuigd van hem en heeft geroepen zeggende... deze was het van welke ik zei, die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover de schriftlezing en de tekstwoorden, gemeente, vindt u in het tweede gedeelte van vers 14 deze woorden. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des ene geborene van de vader, vol van genade en waarheid. Tot zover de tekstwoorden ook. Laten wij nu samen een zegen vragen over deze dienst. Heren, wij hebben het aan het begin gezongen... dat gij door goedheid aangedreven mild zijt in het schuld vergeven. En daarvan liggen de helderste bewijzen in uw woord opgestapeld. Juist wanneer wij... Kerst achter de rug hebben en in de afgelopen week een en andermaal mochten stilstaan bij dat wonderige gebeuren dat uw zoon gezonden werd naar deze wereld. En dat het kind in de kribbe bezocht werd door herders en door wijzen uit het oosten. Heren, in de nacht van de wereld wilde gij komen als het licht der wereld. En dat wondere schouwspel, heren, dat mag ook vanavond op een andere wijze weer voor het voetlicht gebracht worden. En daarin betoont gij steeds dat gij genade wilt schenken aan een verloren mensengeslacht. Want heren, wij worden niet anders geformeerd. Wij worden niet anders door onze moeder onder het hart gedragen. Wij komen niet anders ter wereld dan in zonde ontvangen en geboren en daarom aan allerhande ja aan de verdoemenis zelf onderworpen. Wat een diepte van ons leven, heren, openbaart u ons. En laat u ons telkens weer verkondigen. Heren, opdat we het bij het licht van de Heilige Geest, wat er overheen zal schijnen, onszelf leren kennen als totaal verwerpelijk voor u. Maar juist in die diepe, donkere nacht van ons persoonlijk leven... als onze ogen daar open zijn gegaan... dan wilt gij ook niet anders dan de genade verder uitwerken en verdiepen. En heren, dat is nou dat wonderlijke wat met de kerstnacht is gebeurd... dat uw zoon geboren werd... En Heer, daarom is het kerk vanavond. En daarom gaat u ook door. Want dat heilige kind Jezus... is zijn weggegaan van kribben naar kruis... en uiteindelijk naar de kroon. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En wat gij beloofd hebt in het paradijs... dat hebt gij niet alleen waargemaakt... in het zenden van uw Zoon, in zijn weg en werk. Maar tot op de dag van vandaag komen er over het rond der wereld, mannen en vrouwen... jongens en meisjes, tot bekering en tot het geloof... in de Heere Jezus Christus. En Heer, ook hier gaat Gij door... op zoveel plaatsen ook nog in ons eigen land. En dat mag voor ons een wonder blijven. En Heer, laat het maar steeds een wonder zijn... wanneer de klokken ons oproepen om hier op het uur van het gebed aanwezig te zijn, om te horen de tonen van wet en evangelie. Heren, dan weten we dat gij uw kostbare tijd wilt besteden aan het werk van onze onsterfelijke zielen. En zo hebt gij ons vanavond weer geroepen, omdat gij door goedheid wordt aangedreven. En mild zijt in het schuld vergeven. Heren, ook hier zijn er. Die u niet voor niets in het verleden hebben aangeklamd. Die niet voor niets hun stem naar boven ophieven. Misschien wel niet durfden of met schaamte op het gezicht en in hun ziel dat deden. En het zo waar vonden. Wat gij zelf beloofd hebt, roep mij aan in de dag van uw benauwdheid. En ik zal er u uit helpen. En heren, wat kan het benauwd zijn... Als wij moeten sterven en wij kunnen niet sterven. Als wij voelen onze krachten wijken en bezwijken en we hebben geen borg voor onze ziel. We kennen de Heer Jezus Christus niet en ons leven getuigt er alleen maar tegen. Wat kan het dan nood zijn, Heere? Maar wat is het dan wonderlijk dat U daarin wilt voorzien en wat U daarin ook wilt doen? O Heere, u bent dezelfde door alle tijden en door alle eeuwen heen. En wat gij gedaan hebt daar in Bethlehem en Nazareth in Judea, Samaria en Galilea. En op de kruisheuvel Golgotha, nabij Jeruzalem. Bij het graf van Jozef van Arimathea. En op de olijfberg der verheerlijking waar u opsteeg. Here, dat grote werk... Dat komt gij ook vanavond toe te passen in harten van jongeren en van ouderen. Maak het wel, heren, onder de verkondiging van uw woord. Geef ons alles wat nodig is in spreken, in luisteren. En als we met deze dienst thuis verbonden zijn... Heren, maak het ook daar goed. Opdat gij aan uw eer komt. Opdat zondaren in hun nekvel gegrepen worden... Maar het is uw liefde hand die ons in het nekvel grijpt. Want gij wilt onze dood niet, heren. Maar gij wilt ons leven. O, oh, wij stribbelen zo vaak tegen. Wij denken, we zien wel en later nog wel eens. Of we houden een eigenwillige godsdienst erop na. U een beetje. En de wereld een beetje. En het eigen vlees wat. Heren, neem het alles weg. En arresteer ons maar als wij nog op de weg voortholen naar het eeuwig verderf. Opdat ook opnieuw een parel vanavond aan de middelaarskroon van de Heer Jezus zal worden gehecht. Want heren, daarin bestaat toch uw heerlijkheid. We zullen er vanavond over mogen spreken. Daarin bestaat toch uw heerlijkheid. In de veelheid van onderdanen uit al de geslachten, maar ook hier uithasselt en omgeving. Getrouwe Heer, laat u zichzelf dan niet onbetuigd... en geef kracht om te spreken. Geef wat gij ons onthouden zult en onthouden wilt... maar onthoud ons die ene zegen niet. De doorwerking van uw heilige geest. Want dan wordt uw woord vol. Dan wordt uw woord aan de ene kant scherp. Als een snijdend zwaard... Maar dan is datzelfde woord door u ook in uw hand gebruikt. Als zalf in de wonden. Dan zult gij ons steeds weer laten horen hoe lief gij ons hebt in uw Zoon Jezus Christus. Here, bind de Satan. Bind hem met ketens, zodat hij onze gedachten niet kan verstrooien. Maar wil ons vastmaken. Onder de band van uw woord. We vragen het, we hebben het niet verdiend. Maar hoor en hoor, verhoor ons. Tot lof en prijs van uw naam. Alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan ter inleiding op de prediking samen zingen. Uit psalm 2 en daarvan de versen 3, 5 en 7. Ondertussen wordt van u een gaven gevraagd, zo straks ook afgekondigd. Zegenen de Heere u en jou en uw gaven. Wij zingen psalm 2 vers 3. Durft gij bestaan te twisten met mijn kracht? Zal niet de stof mij het hoge zag ontwringen? Het vijfde vers, uw ijzeren staf, die al hun macht verpletst, maak hen eerlang, eerbiedig onderzaten en noodzaak hen te buigen voor uw wet. En ook het zevende vers, welzalig zij, die naar zijn reine leer, in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Psalm 2, vers 3, 5 en 7. gemeente tekstgedeelte vanuit Johannes 1 vers 14b spreekt ons van de heerlijkheid van Christus. De heerlijkheid van Christus. We willen allereerst zien waarin nu die heerlijkheid gelegen is. En de tweede plaats willen we stilstaan bij de inhoud van die heerlijkheid. Zoals de laatste woorden. Vol van genade en waarheid. Wat is dat nu? de heerlijkheid van Christus, waarin bestaat nu die heerlijkheid, wat, wat wordt er nu mee bedoeld? En ook de inhoud daar verder van. Gemeent als ergens in een gezin een baby geboren staat te worden, dan zijn vader en moeder druk in de weer met allerlei voorbereidingen. En geen wonder ook, want daar moet ook veel gebeuren. Naast allerlei dingen, van misschien de slaapplaats en een kamertje. Wordt er ook gedacht aan, aan op welke wijze we eigenlijk dat grote nieuws. Wat dan in ons gezin mag plaatsvinden. Bekend zal worden gemaakt. Nou goed, dan worden er ook natuurlijk wat boeken gehaald om om zo wat geboortekaartjes te bekijken... en dan zult u wel zien dat allerlei vormen en maten aanwezig zijn... en allerlei kleuren kunnen bedacht worden. U kunt het zo gek niet verzinnen of het is wel te krijgen. Maar gemeente, vervolgens is de tekst ook zo belangrijk. Wat zet u daar nou op? De naam sowieso die zal openbaar gemaakt worden... maar hoe maakt u dat nou bekend? Mag u dat ook in Gods handen weten... Onder zijn leiding. De heren die leven gaf en leven spaarde. In Gods goedheid. Nou goed, er zijn altijd weer mensen die je zus overdenken of zo overdenken. En de een die plakte nog een gedichtje bij. Wat hij ooit is tegengekomen. Wat zo tot de verbeelding spreekt. Of een tekst uit Gods woord. Wat hem bijzonder heeft aangesproken. En gemeente, zo gaat dat verder. Nou doet Johannes dat ook. En we zien dat eigenlijk in alle evangelisten wel gebeuren. Misschien zult u zeggen in Markus niet zo, maar toch. Er wordt wel iets over Christus verteld. Dat allereerste begin, als hij verkondigd gaat worden, Dan wil dat toch zeggen dat er iets over hem gezegd gaat worden. Nu heeft de apostel Johannes, de evangelist Johannes, dat ook gedaan. En daarin zien we dat de evangelisten weer heel verschillend van elkaar onder de leiding van Gods heilige geest... dat moeten opschrijven en dat ons ook bekendmaken. Hoe doet Johannes dat? Nou, heel eenvoudig. Als wij vers 14 wat nader bekijken en dat eerste gedeelte bezien... dan komen we tegen... De tekst van het geboortekaartje is luid en duidelijk te lezen en het woord is vlees geworden. Je zou zeggen dat is kaal en dat is sober, in één zin vervat. Dat is dan de aankondiging van Johannes de Evangelist. En tegelijkertijd gemeente zitten er achter deze woorden zoveel gedachten van deze apostel. Het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. En gemeente, juist daarin begint al iets van die heerlijkheid van de Heer Jezus Christus te schitteren. En wordt ons als iets verhaald van wat Johannes nou gezien heeft en aanschouwd heeft in die heerlijkheid van Christus. Want als het woord vlees wordt, dan heeft u ook meegelezen aan het begin van Johannes 1 dat als het ware opnieuw de schepping herhaald en verteld wordt. In het begin was dat woord er. Christus de Heere stond ook met zijn Vader en de Heilige Geest... aan het begin van alle menselijke wording en van de wording van hemel en aarde. En als dan het woord openvalt dat het woord vlees is geworden... dan kan het niet anders of we hebben met diezelfde God te doen. De gemeente, dat als evangelie. En daarin laat ook Johannes de apostel duidelijk merken... dat God niet veranderd is in zijn gedachten over mensen... hoezeer hij ook beschadigd is... en dan druk ik me menselijk uit... in, in de afwijzing van mensen... in de afwijzing van zijn verbond... in, in, in, in het terugtoekeren van hem en, en de duivel toevallen... en hem gehoorzaam zijn... De gemeente in het begin was het woord. En wat doet het woord? En dat doet het woord nog steeds. En daarom is het vlees geworden. Moet nooit vergeten. Dat woord dat roept tot aanzijn. Christus aan het begin van de schepping heeft tot leven gewekt. Hij stond aan het begin van het leven der wereld. En daarin is God niet opgehouden voor te gaan. En telkens weer horen wij de liefelijke stem van het evangelie die nodig. Want de Heer is dezelfde die niet wil dat wij verloren gaan. Maar dat we ons bekeren en leven. Ja, zult u zeggen, maar bekeren kan ik me niet. En ten diepste kom ik er steeds meer achter. Bekeren wil ik mezelf niet. O gemeente, dan is God daar zelfs ook nog bij machten om in de weg van wedergeboorte, bekering en geloof... zo ook tot Christus Jezus te brengen. Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Want God is het die in u werkt. Bij het willen en het werken naar zijn welbehagen. Dat is God. En zo komt God aan zijn eer. En zo doet God het nog steeds vandaag de dag. En zo mag Johannes verkondigen. Het woord, zegt hij, dat is vlees geworden... In de diepe, donkere gedachten van die heilige heerlijkheid van God die aangetast is door onze zonden. Waardoor wij niet meer met hem kunnen wandelen. Waardoor wij niet meer hem kunnen zien en blijven leven. Waardoor, wij als een verterend, waardoor hij als een verterend vuur ook tot ons komt. Het woord is vlees geworden. En daarin toont Johannes al iets wat er moet gebeuren om mensen zalig te maken. Wij kunnen geen zins meer opklimmen naar boven. Wij kunnen ons niet meer oppoetsen of opwerken of, of verdienend de hemel binnengaan. Het ligt alles op de grond. Het ligt alles onder de zonde besloten. Wij mensen zijn dood van natuur in zonden en misdaden. Het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond, zegt Johannes. Gemeente, wat is dat wonen nu? Als we het Griekse woord wat, wat nader bekijken, dat wonen, dan houdt dat zoveel in. En u zult dat misschien wel eens gehoord hebben. Dat betekent in tenten wonen. Dus God heeft in onze tent gewoond. En daarmee wordt ook ons leven getekend. Hij heeft onder ons gewoond. Hij heeft onder ons getabernakeld. Hij is in ons tijdelijke bestaan geweest. Getekend door de zonde, doch zonder zonde. Maar hij is ingegaan in het menselijk vlees. Hij heeft menselijk vlees aangenomen. God uit God en licht uit licht. En waarachtig God uit waarachtig God. Die eeuwige die kwam in de tijd. En die sterft daar in de tijd. Want het gaat van kribben naar kruis. Hij heeft onder ons gewoond. Hij heeft in onze menselijke tent gewoond. Dat zien we toch? Ons leven is toch niet anders, gemeente, dan een tent? U hebt het toch gezien, ook in uw eigen leven wellicht... ...de broosheid en de vergankelijkheid... ...toen een lieve vader of een lieve moeder stierf... ...toen die uit de gemeente of gene door een ernstige ziekte... ...al maar meer bergafwaarts werd gesleept, gemeente, gevolgen van de zonde... Zo zal het ook ons vergaan, niet anders. Het kan plotseling zijn. Het kan langs een langdurig en smartelijk ziekbed zijn. We kunnen jong nog zijn. We kunnen tot op hoge leeftijd gedragen en gespaard worden. Maar de tekenen der zonde die zullen ons volgen. En dat is het niet alleen. Dan rust ook op ons nog de schuld en de toren van God. Gemeente, om dat eens te bedenken. Dat Jezus Christus daarin komt wonen. Dat is al een wonder op zich. Maar gemeente, toch heeft dat woord wonen nog een diepere betekenis. Want als we dan de zelfstandige naamwoorden... die vanuit het werkwoord gevormd zijn, er eens op naslaan... dan, dan begrijpt u dat eerste woord, dat betekent dan tent. Een tijdelijk onderkomen. Maar de tweede vertaling wat het Grieks toelaat. Dat is eigenlijk huiveringwekkend. Dat is ontzettend confronterend. Maar het illustreert wel terdege Wat Gods woord en de lijn der gedachten van de Heilige Schrift zijn over ons mens zijn. De Griek gebruikte dat woord ook voor een lijk. Voor een dood lichaam. Hoort u wat Johannes ook schrijft? En zien we onszelf in het licht? Het is maar niet zo dat in het doopformulier dat staat en in Psalm 51, vers 7: Ontvangen en geboren in ongerechtigheid en zonde. En daarom God in Christus kwam. In de dood, in ons dode bestaan, waar de apostel Paulus zo van schrijft. En u, zegt hij in een juichkreet, en u, zegt hij, feestjers, heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart. En dat is nou ons leven ten diepste getekend. Ook in dat heerlijke evangelie, hij heeft onder ons gewoond, dat God zo diep moest... Want anders kon niemand zalig worden, ook uit Hasselt niemand, maar ook wilde komen. En het woord is vlees geworden. In de ellende, in de pijn, in de smart, in de angst, in het verdriet, in de blijdschap, in de vreugde. De Heer Jezus heeft het alles gedeeld. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Maar in alle dingen is verzocht geweest. Uitgenomen de zonde. Dat is nou het geboortekaartje van de Heer Jezus Christus gemeente. En daarmee tekent Johannes, want dat heeft hem mogen zien. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Het is een wonder voor Johannes geworden gemeente. En ik hoop er u vanavond in mee te krijgen... Het is een wonder geworden voor Johannes dat Gods eigen zoon in zijn doodlichaam in zonden en misdaden is getreden om hem zalig te maken. Dat had Johannes nodig. <lacht> Johannes was niet beter dan wij, dan u en dan jij, dan ik. Johannes was een mens van gelijke bewegingen als wij. Net als Elia, net als Mozes, net als de meest Godvrezende. Voor Johannes is het evangelie geworden. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, zegt hij. Want gemeente die heerlijkheid wil de zoon van God aannemen. Want als hij met die heerlijkheid zou komen die hem eigen is, zoals bijvoorbeeld beschreven staat in Jezaja 6 als de heilige engelen de serafs met twee vleugels hun aangezichten bedekken... vanwege de heerlijkheid van God op zijn troon... dat verterende vuur en die eeuwige gloed... bij wie niemand kan wonen... omdat hij vertorend is over uw zonden... als u nog niet in Jezus Christus bent, gemeente. Dan wil God die heerlijkheid... en ik zeg het maar met menselijke woorden... Hij wil die heerlijkheid maar daar laten... Dan wil de zoon van God die heerlijkheid die jij had bij de vader als het afschijnsel en het beeld van hem ten voeten uit. Want zo vader, zo zoon, dan wilde hij die kant van zijn heerlijkheid, wil hij daar in de hemel laten. Hij wil als het ware zijn heiligheid en zijn rechtvaardigheid daar laten of anders gezegd, hij wil dat gaan verhullen. Hij wil ons nog tonen, zijn liefde, zijn genade en zijn warmhartigheid. Omdat we anders voor hem niet kunnen bestaan. Gemeente, we hebben niet voor niets Psalm 2 gezongen. Dezezelfde Johannes. Hij is op patmos geweest, verbannen om het evangelie. En hij hoorde daar met kracht een stem achter hem spreken. En Johannes keek één ogenblik om wie nou met hem sprak. En hij zag hem. Jezus Christus in zijn volle glorie. In het gewaad, zoals hij komen zal als de rechter van hemel en van aarde. En ook deze apostel der liefde, die zoveel genade had gekend. Hij valt in één ogenblik neer, als dood aan zijn voeten. Kunt u begrijpen gemeente, als u nu zal moeten sterven en het wordt eeuwigheid en u kent de Heer Jezus Christus niet. En God zal zich straks aan u zo openbaren als de rechter van hemel en van aarde. En als uw graf zal opengaan, oh, dan begrijpt u wel, geen mens zal voor hem kunnen bestaan. Maar Johannes zegt, wij hebben zijn heerlijkheid gezien. En waarin bestaat nu de de diepste kern van de heerlijkheid van God de Vader en God de Zoon. Want wie Christus ziet in het gelaat, die ziet ook de Vader in het gelaat. Oh, gemeente, dat is niet ten diepste een verterend vuur. We kunnen wel eens met de wet slaan. En we kunnen ook wel eens heel wettisch leven. Maar gemeente, het is de liefde die God drijft om de wereld te gaan verlossen. Wij hebben zijn heerlijkheid gezien. De heerlijkheid als van de enige geborene van de vader. Die heerlijkheid ziet Johannes in de Heer Jezus Christus weerspiegel. Dat God alles, de enige geborene. God had geen andere kinderen, gemeente. God had er maar één. En die ene heeft hij over willen geven. Hij heeft alles gegeven. En Met zijn zoon, met zijn kind gaf hij ook zijn hart. En gaf hij ook zichzelf weg. Hoe en waarvoor? Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Nee, niet zoals Mozes die de wet ontving en de wet die schuldig stelt. O oh ja, gemeente vergeet die kant van zijn heerlijke aanwezigheid nooit. Dat trekt het misschien ook alweer recht vanavond... Maar zie hem zoals Johannes hem ook mocht bewonderen. Niet meer voor hem kunnen bestaan en niet meer voor hem kunnen leven. Ook tobbend en worstelend met zijn zonden. Dat leest u in die hoofdstukken over de liefde. Het is zo scherp en het is zo rechtlijnig. Het doet soms zeer aan je ziel. Want je voelt het ook bij jezelf. Ik kan aan die liefde die God wil niet beantwoorden. Johannes heeft er ook mee geworsteld. En toch door alles heen. Mocht hij in het gelaat van Christus de Zoon... in het heden der genade blikken... in het gelaat van God de Vader... en zijn ziel is behouden geworden... door liefde en door barmhartigheid. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Gemeente, heeft u die heerlijkheid van Christus ook wel eens aanschouwd? Toe, zeg het eens... het Heer openbaart zich onder de prediking... Aan schuld verloren zielen. Hij ontdekt niet alleen. Hij rakelt niet alleen onze zonden op. Hij stelt die niet ons voor ogen. Het mes van het evangelie snijdt niet zo diep dat wij alleen maar er bekaart van afkomen. Dat doet de Heer in de ontdekkende zin. Jazeker. Wat is dat nodig voor ons? Omdat wij gevloord worden. Omdat wij niet meer voor hem kunnen bestaan. Omdat wij het onszelf waardig keuren om verloren te moeten gaan. Dan zal het eigen schuld zijn. Maar God gaat verder. En God trekt door. En God wijst ook naar hem. En dat is nou een wonder gemeente. En weet u wat dat nou oplevert? Als we de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus mogen zien. Och, dan willen we nooit meer leven buiten die heerlijkheid van deze Zoon van God. We zouden wel zondeloos willen zijn. Zoveel heeft deze overgehad. Wij hebben zijn heerlijkheid gezien. En we zien God de Vader alles uit handen geven tot in de dood van het kruis om mensen zielen te behouden. Ja, de, oh, de, we raken niet uitgedacht wat dat nou is voor God zelf om zijn zoon kwijt te raken. O gemeente, dat u het mag toepassen op uw eigen hart en eigen leven. Wij hebben zijn heerlijkheid Aanschouw, daar ligt nu de Heer Jezus in de krib en daar gaat Hij straks door Israël goeddoende. En Hij vertelt over wie zijn vader is. En Hij vertelt en Hij mag vertellen wie Hij zelf is. Ik ben niet anders dan de Vader. Als er gelijkluidend iets, ik zal zijn die ik zijn, zal en dan mag Jezus het verklaren. Wij zien de heerlijkheid van God. Ik ben de goede herder. En ik ben de deur der schapen. Ik ben het zelf. Om gemeente, daardoor worden wij behouden. Daardoor is er een mogelijkheid tot behoud. Alleen door hem. En door niemand anders. En door niets anders. Zo volkomen. Als des enige geborene van de vader. Johannes zegt, we hebben het aanschouwd. Misschien dat u wel zegt, van: was ik maar in Israël in die tijd. Dat kan zomaar opkomen in het hart van een jonge meisje of een jongere vanavond. Stel je nou eens voor dat ik nou in die tijd geleefd had. Hè? Dat de Heer Jezus Christus door Nederland ging. Of dat ik toen in Israël leefde, dan was ik toch zeker wel naar Bethlehem gegaan. Dan was ik met die herders meegegaan. Ja, en dan? Gemeente is het niet ontdekkend... Dat juist in het Nieuwe Testament, waar de Heer Jezus Christus zo overdadig heeft gewerkt. Hij heeft de doden opgewekt. Hij heeft blinden laten zien. Hij heeft kreupelen laten wandelen. Hij heeft armen het evangelie verkondigd. Wat heeft de heiland niet gedaan? Maar als dan de heiland zijn mond open doet en de heiland vertelt ons hoe het toegaat in het Koninkrijk der Hemelen. En God gaat vertellen over zijn genade en wat dat inhoudt je kruis op te nemen, naar jezelf te verloochenen en nee te zeggen en ja te zeggen tegen God, dat alles eraan moet, dan zeggen mensen keihard, deze reden is hard. Wij zijn niet anders, gemeente. Ook als we toen hadden geleefd. Kruis hem. De discipelen vluchten weg. Zo'n koning begeren ze niet en dan gaat de Heer Jezus in zijn heerlijkheid voort. En Johannes zegt nou, en toch heb ik hem aanschouwd. Toch heb ik hem gezien. Nou, dat zit eigenlijk in het woord verstopt. Dat is geen bijzonder zien. Dat is geen bijzondere aanschouwing. Het werkwoord wil eigenlijk zeggen... Het is aanschouwen met verrassing. Aanschouwen in verwondering. Als het ware worden onze ogen eerst groot als we het zien... Van verbazing valt onze mond open. Dat is iets, als we, als we iets ontdekken... wat we nog niet weten... en vervolgens gaat de glans in onze ogen veranderen... dan komt er als het ware een pret in. Dan komt er als het ware een diepe glans in. Als het voor jezelf is. Gemeente, we kunnen het zomaar vergelijken met, met een cadeau... Wat, wat, wat een kind ontvangt. Nee, dat cadeautje stond niet op het verlanglijstje... En het had het ook niet begeerd en het verlangde het ook niet. En toch was er iemand geweest uit de familie, een broer, een zus, een vader, een moeder. En die heeft dat cadeautje gekocht. Want die weet, dat zal die vast mooi vinden. Dat heeft hij net nodig. En we zien als het ware dat kind al, al met dat cadeau in de handen. En daar wordt wat aan gevoeld. Want ja, wat zal er nou toch in zitten? Wat is nog niet zichtbaar? Langzaam maar zeker gaat het papier eraf. En dat kind zet grote ogen op. Wat is dat mooi. En inderdaad. Dat zou ik toch wel graag willen hebben. Is dat voor mij. En als vader, moeder of iemand anders die het gegeven heeft. Dan zeg je ja, dat is nou voor jou. Dat heb ik aan jou willen geven. U ziet, het, u ziet de blik van de verbazing en de verwondering veranderen. In de twinkeling van vreugde dat is nou wat hier Johannes bedoelt. Wij hebben hem aanschouwd en het is een verrassing voor ons geworden. En dat is nou genade. Dat is nou de blijdschap over genade. De diepe verwondering over genade. Heere, valt mij die eer nu te beurt. Mag ik dat van u nou ontvangen? We kunnen het haast niet in ontvangst nemen. Het is te groot. En de Heer zegt, ja, dat is nou voor jou en dat is nou voor u. Johannes heeft die heerlijkheid van Christus in zijn, in zijn nederigheid. In zijn eigen vlees is ook voor Johannes de Heer gekomen. En heeft het aanschouwd. En met een diepe verwondering, met een diepe glans in zijn ogen... heeft hij de griffel of de pennenweer of wat dan ook gepakt. En hij, heeft, en hij heeft die letters hier opgeschreven in Johannes 1 vers 14b. We hebben zijn heerlijkheid haar zegt hij. hij Meent u, dat is nog zo? Dan kunnen mensen wel eens vertellen: op huisbezoek. Hoort wat mijn God deed te ondervinden, niet om daar de man of de vrouw mee te worden. Maar ze hebben het mogen zien, en hun hart is te veropen gegaan. Wij hebben Hem gezien. Van aangezicht tot aangezicht. Dat is nou die man van smarten. En dan gaat Johannes het nog uitwerken ook. Ja, wat is dat dan die heerlijkheid en wat doet die heerlijkheid dan? Wat wil God dan meedelen? Waar is de Heer Jezus dan overstelpend rijk aan en vol van? Dat lees ik, dat lees ik aan het einde... Het is zo kort en het is zo vol van inhoud. Omdat het ook zo vol is zoals het er staat. Vol van de genade en waarheid. Eerst maar het eerste. Gemeente vol van genade. We zien hier dat de Heer Jezus Christus overvloeiende is. Zoals ook een boekje heet... Overvloeiende genade voor de grootste der zondaren. Misschien kent u dat boekje wel van Bunyan. Overvloeiende genade. Hij is vol van genade en vol van waarheid. De Heer Jezus in zijn weg en in zijn werk in Israël... het is een overvloeiende bron op de velden. Het is een heilsfontein. Het lijkt of dat er steeds weer opwelt en dat er nooit wat van afgaat, dat het nooit minder wordt. We kennen dat beeld wel van de weduwe van Zarfat, dat de olie niet minder werd en het meel niet verminderde in kruik en fles. God gaf door zijn bijzondere zorg een tijdje lang aan deze weduwe van Zarfat dat zij genoeg voor haar zoon en zichzelf koeken kon bakken om in het levensonderhoud te voorzien gemeente, de Heer Jezus is vol van genade. Maar die genade raakt niet op en dat is maar niet voor een tijdje. De Heer is er vol van. Als een bron. Dat raakt maar niet op. Nee, niet om het vandaag nou uit te stellen en zeggen... oh, dan is er morgen ook nog genoeg. Dan hoef ik voor eerst nog niet te wanhopen. Dan kan ik nog wel een eindje zelf doorleven, gemeente... Het is een aanmoediging voor grote zondaren om vanavond te horen dat hij vol van genade is. Ja, dat hoort nou bij lege mensen. Dat hoort nu bij mensen die van zichzelf steeds meer moeten er beleiden en het steeds meer moeten ervaren: Heer, wat ben ik leeg aan U. Wat heb ik niet anders dan de straf verdiend. Wat heb ik niet anders op me geweten dan dat ik u de rug toekeer... en al maar verder hol en verder ga. Maar u bent vol van genade. Gemeente, dat is zo, zo van toepassing op mensen... die steeds meer in die put van misschien wel de, de gedachten... aan zichzelf vast zijn gelopen. Zal er voor mij nog wel genade zijn... O, oh, dan mag ik zeggen, het is een overvloeiende bron van alle goedheid en van alle genade. De Heer Jezus is vol van genade. En wat is het werk van de Heilige Geest dan? Niet alleen ontdekkend en onthutsend voor onszelf, maar ook zo, ook zo diepgaand. Want de Heer kan zijn genade geven in lege vaten. Waar wij met de handen omhoog moeten komen, gelijk de tollenaar in de tempel gemeente. Die man was aan het goede adres. Hij zegt het. Hij had misschien in zijn leven niet meer de hoop op genade. En toch is hij naar de tempel gestrompeld. En de Heer Jezus ziet hem in de gelijkenis gaan. Hij ziet zulke zielen. En hij wil zulke zielen bemoedigen om toch te gaan naar Gods huis. Om toch de handen maar te vouwen. Om ook vanavond de zonden te beleiden. En met hem te zeggen, o God wees mij de zondag genadig. Johannes mag het vertellen. Jezus zegt hij, hij is vol van de genade. Er zit niets anders bij bij hem. Hij is vol van deze genade om het te geven. Om het kwijt te raken. U kent toch wel die zinsuitdrukking? De Heer wordt van het geven niet armer en van het inhouden geen zinsrijker. Hij is vol van genade en God houdt die genade niet voor zichzelf. Nee, op dat werk, dat zoon en kruiswerk van de Heer Jezus Christus... gaat God de Vader door zijn Heilige Geest dat ook toepassen in levens en harten van zondaren. Gemeente, dan wordt genadetijd zo'n kostbare tijd. Zo'n heerlijke tijd. Dan merken wij in die genadetijd dat God het in orde wil maken daar komt nu een zon daarvoor uit. En daar gaat nu een zon daar naar snakken. En die hoort vanavond naar dat woord dat hij vol is van genade. Dat betekent ook dat de Heer elke dag ook weer genade kan geven. Genade voor genade. Dat we aan hem nooit tekort komen. En dat er altijd genoeg is op ons levenspad. Net zoals het manna van dag tot dag. Zij werden dagelijks, zingen we dan, behoorlijk genadigd. Met manna, hemelsbrood van verzadigd. Vol van genade. Dat heeft Johannes maar niet zo gezegd. Niet alleen voor zichzelf was het zo nodig. Ook al was hij de apostel der liefde. Hij mocht het ook zien voor zijn medeapostelen, Jacobus en Petrus en ook voor een Thomas. Hij mag het zien op zijn weg en reis door de wereld heen. Als hij straks gaat werken in de gemeente van Evenze, waaruit hij ook weer verbannen wordt. Heer Jezus is vol van genade. Hij zegt, ik heb geen andere boodschap. Gij zijt vol van zonde en van schuld, maar God is nou vol van de genade. O gemeente, wie door hem tot God gaan. Die zullen ook mogen bemerken dat God zo vol van de genade is. En als we daarover mogen vertellen en daarover mogen spreken, gemeente, vanavond. Dan wil de Heer al onze ja ineens vloeren. En dat hij vol van genade is. Dat wil al ons oppoetsen ter plekke doen stoppen. Bent u er dan nog niet mee eens dat dat oppoetsen niet helpt? En natuurlijk, de Heer doet heel wat in de weg van bekering en verandering. De Heer zal uw leven op heel andere paden gaan laten lopen. U zult op andere dingen gaan letten. U zult andere dingen gaan willen. Jazeker, dat is het werk, het grondige werk van de bekering. Dan zullen we het spoor van zijn geboden gaan wandelen. 119, Psalm 2, Psalm 86. We hebben het samen gezongen. Leer mij is dan de vraag naar uw wil te handen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen... Maar ondertussen haalt God radicale streep door al dat gestuntel van onze kant als zouden wij. En dat zit er diep bij ons mensen in. Door ons wat meer vromer aan te stellen, wat meer te bidden, wat, wat trouwer naar de kerkgang te gaan. En dat moet allemaal en dat is allemaal. Het kan ook niet zonder. Want juist degenen die door de Heer geleerd worden, die zijn er te vinden. Dat is ook een waar christen en een waar gelovige. En toch, we kunnen er niets meer mee verdienen. Hij is vol van genade. Gemeente, dat is nou een uitnodiging vanavond. Om maar tot de Heer Jezus te gaan met uw verloren leven. Als u niets meer kunt vinden... Och, ga dan tot die middelaar. De Heer drijft ons en neemt ons bij de hand door het woord. Hij is er vol van al wat u ons breekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. In Psalm 81 staat er zo'n mooi woord. Als we het lezen in de onberuimde versie, doe uw mond wijd open. Ja, dan zie ik zo'n vogelnestje. Als moeder dan met enkele wormen of zaden voor de opening verschijnt... als ze haar vleugelslag al horen, dan, dan, dan krijsen al die vogeltjes het uit... en ze piepen en ze chilpen en, en, en de, de, het bekje is gaan wagenwijd open... doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen... omdat Christus vol van genade is. Maar hij is ook vol van waarheid. Vol van waarheid... En juist in het evangelie naar Johannes is dat zo duidelijk geworden. In al die twistgesprekken met de schriftgeleerden en de fariseeën. Dat de heren ook die mensen die tot hem komen ontleed tot op het bod. En dan zijn zijn woorden soms zo scherp, maar het woord is een tweesnijdend scherp zwaard. En de waarheid, zeggen wij wel eens, is hard. En we kunnen de waarheid haast niet onder ogen komen. Omdat we zoveel verborgen dingen hebben. De waarheid openbaart alles als het in het licht komt. En de Heer die de grote hartenkenner is en de proever. Hij weet of er bij ons een schadelijke weg is. En hij wil ons op de eeuwige weg leiden. Hij is vol van waarheid. Gemeente, dat staat tegenover de leugen. En in Johannes 8 komt u dat twistgesprek ook tegen. Waar de Heer niet alleen de schriftgeleerden en de fariseeën uittekent. Maar waar de Heer ook ons leven uittekent. Als behorend van nature tot de vader der leugenden. Dat wij steeds weer met onze ogen kijken en met onze oren naar de leugen lonken en horen willen. Dat wij altijd willen horen wat niet wel luidt en wat bij God hoort. We zijn er altijd weer, weer voor te porren. Hij is de waarheid. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Gemeente, wij hebben in het paradijs de leugen liever gehad... Dan de waarheid. We zijn van het spoor van het heil afgeweken. We zijn de vader der leugenen toegevallen. En nou zegt Christus maar ik ben de waarheid. En zo gaat hij in het uitdelen van zijn genade ook zijn eigen weg. Dat hij ook mensen voor die waarheid gaat inwinnen. Dat die waarheid wordt bijgestemd. Dat die waarheid wordt toegevallen. Dat het oordeel van God over ons leven ook waar is en naar waarheid zal moeten worden uitgevoerd. waar het niet dat God ook in zijn genade tot ons komt. Ook dat woord wordt bijgevallen. Niemand kon hem betichten van enige leugen of iets wat achtergehouden was. Vele valse getuigen zijn tegen hem opgestaan... En de Heer kon niet van één ding beschuldigd worden. Hij is werkelijk de waarheid. Maar Hij is er dan ook vol van. En gemeente, dat is nou de trek in het geloofsleven... dat u telkens weer naar die waarheid wilt gaan horen. Dat de Heer u door zijn genade ook naar die waarheid toetrekt... en onder de waarheid laat komen... Laten wij maar zeggen de al oude waarheid van wet en evangelie. Die ons niet in zee stort met allerlei leugen. leert die roepen vrede, vrede en geen gevaar. Maar de waarheid ontdekt en ontgrond en vertelt hoe het is. Dat goddelijke oordeel valt over ons leven. Maar ook het goddelijk licht zal ons leven bestralen. En zo willen wij wandelen in zijn waarheid. Voeg mijn hart heren tot de vreze van uw naam. Hij is er vol van. Gemeente, dat is zo'n heerlijke evangelie. Als Gods Zoon er zo vol van is, dat er uit zijn mond nooit enige leugen gaat. Wij kunnen er blindelings op vertrouwen. De duivel kan zich veranderen in een engel des lichts. Hij kan zich voordoen als een wolf in schaapsklederen om te verstrooien. Maar dat hebt u bij de heren niet hij is vol van waarheid. Dat betekent u kunt zich gerust aan hem toevertrouwen. U kunt zich gerust in zijn woord ingraven. En dat bestuderen. En daar bidden om de leiding en de werking van de Heilige Geest. Dan zal de Heer u inleiden in die waarheid. En de diepste tonen wat hij te zeggen heeft tot een arm en verloren mensenkind. Salomo wijst ons de weg. Hij zegt, koop de waarheid en verkoop ze niet. Heb de waarheid en de vrede lief. Hoe kopen dan nou zonder prijs en zonder geld de waarheid? Ja, dat mag een christen graag zingen. Heren, neig mijn hart maar. Gevallen voor de waarheid. Dat is een verandering in het leven... Niet meer uit op de leugen. Niet meer je vastklampen aan alles wat zo'n beetje half bij de Heer Jezus hoort. En ook nog wat anders. Nee, je mogen stellen onder dat volle licht van de waarheid van God. Pilatus gooit het te grappelen. Hij zegt, wat is waarheid? Geweten een vraag die ook vandaag de dag onder ons wordt vernomen. Wat is waarheid nog? Heeft een moslim gelijk? Is het dan toch de boeddhist... Is het dan toch die ander die zegt dood is dood en verder niets? Zoveel meningen en juist ook binnen de kerken zoveel soorten theologieën lijkt het wel. Maar gemeente, wat doet Gods kind? Gods kind die zegt het is de waarheid. Die kan niet meer ontkennen dat dit niet de waarheid is. En die neemt het woord van God... met al zijn dreigingen... met al zijn beloften... met al de vervloekingen en met al de zegeningen. En die zet dat woord aan zijn lippen... en die kust dat woord. Heren, de waarheid maakt mij vrij. En zo wil de Heer ook onder ons wonen... En werken. Hij die er vol van is, gemeente. Och, ga toch tot de Heer Jezus Christus. Als u hem nog niet kent, dan is uw leven zo hopeloos verloren. En u die de Heer mag kennen, och, moedig die ander nou eens aan. En zeg het dan mee met Johannes. Met de twinkeling in uw ogen. Och, misschien wel eens omvloerst door al die tranen, want... De strijd met de oude mens is nog zo hevig. En wat komt er soms niet uit ons hart voort. Het lijkt wel dat we niet in die genade, niet in die waarheid wandelen. En toch, door alles heen breekt het baan. En gaat de Heer met zijn werk verder om die anderen ook eens bij de hand te nemen. En dan zeggen, hoort nou toch eens wat God doet. En wie God is, hij is zo vol van genade. Hij is zo vol van waarheid. Ja, hij heeft mij ook gesneden met zijn woord. Maar hij heeft mij ook in de wond gezalfd. Hij heeft mij neergeslagen. Gevloerd. Maar diezelfde God heeft mij ook opgebeurd. En weer op twee benen gezet. Genade en waarheid. Ja, we, we vinden dat ook zo in Psalm 85 gemeente. Dat gena en waarheid elkaar zullen ontmoeten. Omdat de schuld voldaan is omdat God onze schuld uit zijn boek heeft weggewist. Teniet gedaan. Achter zijn rug geworpen in eeuwige vergetelheid. En genade en waarheid gaan samen op en vormen de weg. Die een christen mag gaan om in die genade te wandelen. Zoals Adam en Eva. Maar dan nog veel heerlijker. Om in die waarheid te staan... Dan houden we het spoor recht, niet de rechter en niet de linkerhand afwijken, zegt Mozes. Maar gaan zoals de Heer het wil. Wij hebben Hem gezien, zegt Johannes. Wij. Ja, al die twaalf apostelen. Judas viel af. En Matthias kwam erbij. En dan ook nog Paulus. Wij. Ach, blijf niet bij die dertien. Ik lees in handelingen dat er wel vijfduizend zijn geworden. Zalig zij die niet gezien hebben, nochtans geloven. Wij hebben hem gezien, zegt Johannes. Het is de lofroep op Gods tegenwoordigheid onder de bediening van zijn woord. En nog steeds zijn er jongeren en ouderen die dat mee gaan zeggen. Die de woorden van Johannes gaan begrijpen. Wij hebben hem in zijn heerlijkheid aanschouwd, vol van genade en waarheid. En dat voor schuldige mensen, kinderen, en voor hen die de leugen lief hebben. O, wat een wonder. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen uit psalm 89. En daarvan het zevende, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Psalm 89, vers 7. Wij willen samen danken en ook voorbeden in de voorbeden betrekken... de familie van Willemijntje Elisabeth Schroten, speelman. Laten we samen danken en bidden. Getrouwe heren, u komt alle dank en alle lof toe. We zijn aan het einde gekomen van de diensten hier in uw huis. We hebben alle reden, Heer, om uw naam groot te maken. Want waar gij uzelf openbaart in onze duisternis en verlorenheid, daar wijkt die... en maakt plaats voor licht, voor genade en voor waarheid. Heren, dat Gij dat nog wilt doen met ons. Dat Gij nog zulke bemoeienis met ons hebt. Dat U maar achter ons aan blijft lopen, hoe vaak hebben we uw woord gehoord... en er geen acht op gegeven. Dat U er niet moe van wordt, heren... Dat kan niet anders, of gij moet wel vol zijn van genade. Maar ook vol zijn van doorzettingsvermogen. Ach, heren, zo gaat uw woord door. En eenmaal zal dat woord... gelijk het water, de bodem van de zee, ook de aarde bedekken. Uw woord zal doen wat u behaagt. Daar mogen we ons op verlaten... Dat is een heerlijk woord, heren. Dat is een evangeliewoord. In al zijn diepte, in al zijn hoogte, in al zijn lengte en al zijn breedte. Heren, gij zult straks ons een vraag stellen. Wat dunkt u nu van die Christus? Heer, dat we ook vanavond dat antwoord mochten geven. Hij is mijn borg. Hij is mijn gerechtigheid. Hij is mijn heiligheid. Hij is mijn wijsheid. Hij is mijn volkomen verlossing. Ga met ons mee naar huis, heren. Zegen ons in het verdere van deze avond nog. We worden morgenavond weer geroepen om in uw huis te komen... en dinsdagmorgen opnieuw. Heer, geef dat we waardig ook mogen gedenken... wat u in het voorbije jaar wilde doen... en hoe uw roepstemmen kwamen in de gemeente. gij bent ook de God van de eeuwen. U wilt ons ook door oud en nieuw heen helpen... wilt ons dragen en sparen in uw goddelijke langmoedigheid... Heer, we mogen in het bijzonder bidden voor de familie Schroot en Speelman. Wilt gij de familie gedenken als zij donderdag aan het graf zullen staan... om een geliefde moeder te begraven? Om familielitteraarder te bestellen of een bekende uit de gemeente? Heer, wilt u hen onderwijzen vanuit uw woord... en daar de troost van geven die wij allen zo nodig hebben? En Heer, geef ook hen en ons allen... Dat wij getroost mogen leven en eenmaal zalig mogen sterven op kosten van hem die ons vanavond verkondigd werd. Gaat u met ons mee, wilt u zijn met land en volk, met onze overheid, ook hier ter plaatse. Zegent u het werk van zending en evangelisatie in ons eigen land, in de steden, in de dorpen, in de gehuchten en buurtschappen. Maar ook over de grenzen heen. Roep gij ook mensen in uw dienst, heren. We leven in een gebroken kerk en een gebroken wereld. Maar gij gaat ondertussen wel door. Wilt gij ook aan onze kerk denken, heren. Wilt gij ook steeds weer mannenbroeders laten opstaan... die het evangelie mogen gaan verkondigen... wie lust het is op uw wenken te staren. Wilt gij ons zo goed en nabij zijn... ons dragen en verdragen... Heb dank voor alles wat u ons gaf. Voor die ene gave, uw Zoon Jezus Christus. En hoor en verhoor onze gebeden om Christus wil alleen. En dat uit genade. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen uit Psalm 105 vers 5. God zal zijn waarheid niet meer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Psalm 105 vers 5. gaat thans in vrede, verheft uw harten tot God en draagt met u zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.